12 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In een van de mogelijke corona-apps die dit weekend worden gepresenteerd, is een datalek gevonden. Dat is bevestigd na berichtgeving van RTL Nieuws. Er worden dit weekend in totaal zeven apps gepresenteerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Het datalek is gevonden in de app COVID-19 Alert. In de broncode van deze app, die gisteren online is gezet, zijn volgens RTL oude bestanden te vinden. Daarin staan bijna 200 volledige namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van gebruikers van een andere app waar die corona-app aan is gelinkt. Inmiddels zijn de gegevens verwijderd. De makers vragen mensen die de informatie hebben ingezien niets met deze gegevens te doen. In Rusland hamsteren mensen niet alleen levensmiddelen, maar ook contant geld. Sinds begin maart hebben Russen ruim 12 miljard euro aan contant geld opgenomen. Dat is nu al meer dan in heel 2019, schrijft persbureau Bloomberg. Veel Russen zijn bang dat ze straks niet meer naar de bank kunnen.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 De herdenking van de bevrijding van kamp Amersfoort, vandaag 75 jaar geleden, is vanmiddag online te volgen. Via herdenken.tv is een film te zien met het hijsen van de vlag en toespraken. In het doorgangs- en strafkamp zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 45.000 Nederlanders gevangen. Verzetsmensen, politieke gevangenen, Joden, Roma en Sinti. Vele overleefden het niet. Het weer de laatste wolken trekken weg uit het zuiden. Vanmiddag is het vrijwel overal zonnig. Op de wadden ligt het maximaal rond 12 graden. In de rest van het land wordt het 15 tot 19 graden. Ook komende week veel zon, maar met een oostenwind wordt het wel iets frisser. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Goedemorgen. Oh, het is zin in Zandvoort. <laughs> Zandvoort is Zin in ZFM. Juist, het is zondag 19 april, dames en heren. Uh, dit is ZFM en vandaag helpen we de hele dag de helpers bij het Rode Kruis. Mijn naam is Gerloogman en ik ben er tot drie uur. En uh, tijdens onze twaalf uur durende radiomarathon. Dankjewel Walter voor de afgelopen drie uur. Het was fantastisch. Mooie muziek. Uh, goede interviews. We zijn weer een end verder gekomen en uh, mensen hebben ongetwijfeld heel veel geld gedoneerd aan het Rode Kruis, want daar doen we het allemaal voor. Samen met Haarlem 105 en Noord-Holland... maken we een thema-uitzending rondom corona. In Zandvoort ligt daarbij de nadruk... op het goede werk van het Rode Kruis. Nou, die doen zeker heel goed werk. Je kunt de hele dag muziek aanvragen voor het goede doel. Uh, bel of app ons hierop op een nummer 023 573 0393. 023 573 0393. Of stort meteen, dat is misschien wel de hand op Giro 7244 met de vermelding Actie Zandvoort. Nou, dat is hetgeen wat er op dit moment loopt. Wij gaan eerst wat vrolijke muziek draaien. We hebben straks wat interviews. En, nou, er gebeurt wel een hele hoop. Wat dat betreft, kijk ik even wat het wordt. Ja, eerst is lekker ingestart. Vijf over twaalf, hier bij ZFM.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 ZFM, speciaal van Maaike. Maaike, we hebben een andere versie voor jou uh, vanochtend gedraaid, maar. Oh, ja, Mooi, wij luisteren. Ja. Jongens, Giro 7244 met vermelding, actie van voor het Rode Kruis. Goede doel, het Rode Kruis doet geweldige dingen hierbij uh, in de hele wereld. En uh, ik kan je vertellen, het is geen pretje om corona te hebben. Want ik, ben, uh, ik ben door het oog van de naald gekropen en uh, het is echt wel een, een dingetje hoor. Dus wat dat betreft uh, zou, ik, uh, zou ik in de gaten houden dat het uh, wel eens... Uh, even mijn microfoon verzetten, want het, anders kan ik er allemaal niet bij. Eh... Uh, het is wel een, ja, het is zeker een ding. Dus uh, wat, wat dat betreft, je wil het niet hebben en je wil het niet krijgen. Dus doneer. Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. Voor het goede doel voor het Rode Kruis. Hier zijn de Wicked Games. Van Chris Isaac. Bij ZFM. Samen met 105 Haarlem en NH Nieuws een marathon uitzending tot 9 uur vanavond. Goedemiddag Strange op dit moment, of bij 105 in Haarlem, de burgemeester zit en uh, we schakelen even door naar maanden daarna zelf over. Zijn en eigenlijk ook uh, het besef dat ik het wel heel fijn vind dat ze dit niet meer mee hoeven te maken. Dat is wel een uh, ja, soort ja, uh, opluchting aan de ene kant. Mijn vader was ook iemand die uh, nogal bevattelijk was voor complottheorieën. Ook een groot boek over de openbaring heeft geschreven. Dus die had waarschijnlijk allerlei grote visioenen gezien in wat er op dit moment uh, in de wereld uh, ja. gebeurt. En tegelijkertijd, ja, dit hadden ze heel slecht getrokken. Ja, en, en hoe ja. kwam het zo dat u uw vader moest wakker maken eigenlijk met die mededeling? Um, omdat mijn moeder heeft uh, na een hersenbloeding geruime tijd in het ziekenhuis gelegen. En uh, ja, die is midden in de nacht overleden terwijl hij thuis uh, sliep op dat moment. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja. Nou zitten hier twee burgemeesters die uh, niet alleen persoonlijk van alles nog wat uh, door zich voelen, spoelen natuurlijk. Maar die ook met uh, dilemma's zitten, die wel eens wakker zullen liggen van iets. Meneer Wiener, wat is nou bijvoorbeeld in deze uh, coronaweken voor u echt uh, uh, een lastige beslissing geweest? Nou, het uh, type beslissing wat ik wel lastig vind, dat is dat er dingen gebeuren waarvan je denkt van ja, ik begrijp het zo goed. En toch moesten dat eigenlijk met elkaar niet willen. Ehm... Um, en, en daar de, de juiste weg in zoeken. En waar denk je uh, ik dan vond nou van deze week bijvoorbeeld uh, werd ik ook mee geconfronteerd. Omdat die vraag dan ook bij ons opkomt. Uh, je zag het ook in de kranten staan. Uh, we hadden het net over een begrafenis. En dat mensen dan de behoefte voelen om op de een of andere manier toch iets rond zo'n afscheid te doen. Uh, en dat je dan uh, eigenlijk de zo begrijpelijke behoefte om dat te doen, moet proberen. Uh, af te remmen, ja. um, terwijl je tegelijkertijd zelf voelt van ja, jongens, moeten we daar niet wat ruimte voor laten? Nou, daar, daar zoek je een weg in. Um, en ik vind dat lastig. En als ik een tweede punt mag noemen, dat is uh, meer naar de toekomst gericht, want daar maak ik mij nu wel zorgen over. Ik vind uh, het mooie van deze weken dat de maatregelen die genomen zijn en de publieke opinie heel dicht bij elkaar lagen. Liggen. En dat betekent ook dat de naleving relatief groot was. Um, er moest wel wat aan uh, handhaving gebeuren en toch werden er door heel veel mensen werden die regels ook gewoon overgenomen omdat ze aanvoelden van dit is nu nodig. En je merkt nu dat dat front uh, daar beginnen barsten in te komen. En ik maak mij wel grote zorgen over hoe het gaat als um, een deel van de mensen zegt van nou ik vind het uh, onzin, het is uh, mooi geweest en een deel van de mensen uh, blijft heel bezorgd... en wil uh, toch uh, die maatregelen uh, stevig vasthouden... Uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het spannend. En nou ik, nou uh, zie je dat, uh, dat collega's van u uh, ook uh, daar min of meer aan tegemoet lijken te willen komen. Vanochtend, uh, gisteravond, was dat geloof ik al burgemeester van Nijmegen. Die zei misschien moeten we toch jongeren de ruimte gaan geven om elkaar uh, te treffen. Ze doen dat vaak stiekem al. Het is o zo begrijpelijk. Ze kunnen niet naar school, ze kunnen... Uh, kameraden en kameradinnen eh, niet treffen, eh, het is dan ook een groep waar de risico's betrekkelijk klein zijn. Meneer Molenbrug, in hoeverre bent u bereid om eh, daar inderdaad aan tegemoet te komen, om tegen jongeren te zeggen, nou jullie worden een beetje een uitzonderingscategorie, zoek elkaar maar weer op? Ja, het, het is, wat Jos ook uh, net zegt, um, we zitten in een, in een allerlei fase in zo'n crisis als dit. Um, en ik ben het wel eens met het feit dat je niet alleen op de repressieve kant moet zitten... maar ook met name, uh, ook als samenleving, op een gegeven moment wel iets moet gaan bieden. Ik kijk ook heel simpel hè, naar Zandvoort, waar 60% van de economie draait op toerisme... Uh, is voortdurend het, het schipperen tussen aan de ene kant echt de maatregelen moeten nemen. Het, is, het zit zo niet in het DNA van een dorp als Zandvoort om te zeggen, kom nu maar even niet. Maar we doen het wel. Uh, ja, en dat betekent dus dat je daarmee ook heel veel ondernemers... die bijvoorbeeld op dit moment wel open mogen zijn, winkeliers... Uh, ook nog een, eh, dat deel van de broodwinning die er nog is, ook uit de mond uh, stoot. Nou, en in jongeren nog even, in hoeverre was mijn vraag... Nou, het ik, ik, ik denk dat het, dat het goed is, en in dat opzicht ondersteun ik ook wel... wat Bruls uit Nijmegen gezegd heeft... Uh, om niet alleen op die repressieve kant te gaan zitten, maar ook te zeggen van ja, we moeten wel gaan nadenken. Hoe we ook, uh, uh, ik zou maar zeggen, ook weer dingen kunnen gaan bieden. Ja. Om uiteindelijk, hè, want ja, we weten jongeren willen ook inderdaad bij elkaar zijn. En willen op een bepaald moment elkaar ook uh, uh, kunnen vinden en ondersteunen. En daar zullen we wel een vorm voor moeten verzinnen met elkaar. Het ja. kan niet zomaar. Waar hebt u zich nou afgelopen week, in alle eerlijkheid, ook uh, een beetje kwaad over gemaakt? Er gaat veel goed. Eh, wordt terecht onderstreept. Maar er zullen ook dingen zijn waarvan u denkt: ja, jongens, uh, moet dat nou zo? Wat denkt u dan aan? Nirine? Nee. <laughs> um, nou, het vervelendste vind ik het, uh, dat, dat soms uh, er een soort uitdagend gedrag is, uh, de, terwijl het overgrote deel van de samenleving snapt dat dit nu nodig is. En wat en het is dan uitdagend gedrag? Nou ja, dat dus er ook inderdaad groepjes zijn die dan uh, zich er weinig van aantrekken. En als ze worden aangesproken, dan, uh, dan gaan ze zich uh, keren tegen degene die hen aanspreekt. Uh, bijvoorbeeld, nou laat, laat ik een bijvoorbeeld noemen. Uh, daar was ik wel verontwaardigd over. De huwelijken mogen ook tot 30 personen. En wij hadden een huwelijk. En dan zie je dat er toch meer dan dertig personen komen. Dus dat begint al heel vervelend. Uh, van je kan er eigenlijk niet bij. En vervolgens um, worden ze aangesproken daarna uh, op de Grote Markt... door uh, handhavers van joh, uh, wel afstand van elkaar houden. En uh, vervolgens krijgen die handhavers de volle laag van... Ah uh, joh, uh, nou ja, ik, ik ga hier de woord niet aan, ja. Uh, maar dat was echt... Uh, en op zo'n moment denk ik van jongens echt... Um, daar kan ik me boos over maken. En van de kant, uh, meneer Molenburg, van uh, laten we zeggen, de, de gezaghebbers, de autoriteiten, zijn er ook dingen gebeurd, besloten, geregeld? Waarvan u zegt, ja, daar kan ik mijn enthousiasme eerlijk gezegd een beetje over in toom houden. Vind ik niet het verstandigste, niet het handigste. Kun je daar iets explicieter in zijn wat je daarmee bedoelt? Nou, gewoon gebeuren er dingen op beleidsniveau waarvan u zegt, uh, beste regering of beste weet ik veel wie. Doe dat niet, of minder? Of nou, nee, ik denk dat de maatregelen die er genomen zijn, dat die heel goed zijn. Het is alleen wel heel erg zoeken naar hoe je dat lokaal invult. Wij hadden bijvoorbeeld, om even de, de ergernissen te noemen, het probleem een paar weekenden geleden dat er. terwijl je iedereen ontraadt om richting het strand te gaan, groepen van 30, 40 motorrijders in kolones in heel hard de zeeweg afreden, de boulevard af. Ja, en er was op dat moment geen verbod daarop. Dus te, toen zijn we er wel over gaan nadenken. Hoe kunnen we dat mm -hmm. wel invulling geven? Dus dat lokale maatwerk, dat, dat is heel erg belangrijk. Maar ik denk overal, in zijn algemeenheid, de maatregelen goed zijn. Um, een ander stukje erger is voor mij. Bijvoorbeeld, ik was vorige week was ik er en toen waaide het hard. En dan zie je de hele zee, zee vol met kitesurvers. En dan denk ik van ja, het is prima dat je gaat kitesurfen, Maar bedenk wel dat als je in de problemen komt... Um, dan moeten dus de mensen van de reddingsmaatschappij en mm -hmm. van de reddingsbrigade... We moeten wel in die kleine bootjes de zee op en jou uit het water halen. En dat vind ik echt uh, ja. Ja, vrij... Hebt u zelf als burgemeester ook wel eens tegen een burger gezegd... de afgelopen weken gewoon erop aflopend... alsof u de lokale politiechef was, hou daarmee op? Nou, ik heb in zeker de eerste uh, weekend um, wel intensief gesproken. Bijvoorbeeld met de, de venters van, van vis en de, en, de, en de verkopers van Vis op het op op boulevard. Ja, ja, ja. Want daar ontstond uh, ja, gewoon een grote run. Omdat iedereen naar het strand wilde in dat eerste weekend. En toen hebben we echt in een goed gesprek met elkaar besloten... dat we in ieder geval tot we goede maatregelen hadden getroffen dichtgingen. En dat moet zeggen dat in, in alle openheid... En in, in u u het... hebt een zure bom uitgeserveerd. Nou, nee hoor, dat, dat kon heel netjes. Ja. Maar uh, ja, we moesten wel even met elkaar aan tafel. Okay. We gaan uh, naar reportage. Jeroet, uh, weet jij... Ja, nou, ik... weet jij... na, na uh, Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en uh, burgemeester van Zolpert David Molenberg. Die uh, spraken over uh, de dingen die ons dorp en Haarlem allemaal... Uh, ja, allemaal meemaken. Het is allemaal drama natuurlijk. Maar we moeten er toch samen doorheen, dames en heren. En daarom zitten wij hier uh, uh, met deze marathon-uitzending samen met uh, uh, NH Nieuws en 105 Haarlem. Uh, doen we dit samen met ZFM uh, de hele dag. Uh, tot 9 uur vanavond. En uh, ja, uh, Giro 7244 met vermelding actie Zandvoort. En dan uh, help je het Rode Kruis. En het Rode Kruis is uh, natuurlijk iets wat, uh, ja, wat, wat, wat bijzonder goede dingen doet. En uh, worldwide, jarenlang al. En uh, in Zandvoort is het uh, ja, natuurlijk uh, Jarenlang geloof ik 1938 opgericht. Ik zal het even nakijken. En mijn opa heeft er nog ook uh, bestuurslid geweest. Ja, ja, denk dan niet licht over. Als het goed is, hebben we Irene aan de telefoon? Klopt dat? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, Irene. Nou, het is alweer middag. Het is half één. Het is half en... één. Ja, ja, precies. De, de dag vliegt. Ook al heb je niet zoveel te doen. De dag vliegt. Ik heb begrepen dat jij in het begin van het dorp staat. Nee, nog niet. Daarom wilde ik je nog even onderbreken. Maar je was zo snel. Ah. Ik, wil, ik wilde alleen de verbinding even checken en even zeggen dat ik om uh, half twee zo meteen... Uh, uh, bij de Rotonde bij Nieuw Unicum uh, ga kijken hoe het gaat met de handhavers. En uh, hoe het werkt. En of dat het lukt om mensen toch uh, te overtuigen om niet het dorp in te gaan, maar elders, hun vertier te gaan zoeken. Precies. En uh, jij bent van het Rode Kruis, hè? Nee, ik ben van CFM. Ah, je bent ook oh, natuurlijk, ja. Ja, ja. jij ik doet ben, verslag ik ben je collega, Daar heb ja. niks op. <laughs> En uh, nee, maar we hebben namelijk straks ook iemand van het Rode Kruis nog uh, uh, aan de lijn. En, uh, ja, hoe, is, is het rustig in het dorp op dit moment? Ik weet het niet, want ik ben nog thuis. Ik oh, je zit nog thuis? Ik had of dat wij een goede verbinding hadden. Ah, nee, nou begrijp ik dus het. Nou begrijp over een het. uurtje, dan hebben wij elkaar weer aan de telefoon. Hartstikke dan gezellig. Dan kan ik uh, vertellen hoe het ervoor staat bij de rotonde van Nieuw Fantastisch. Nou, ik, uh, ik verheug me er nu al op. Goed zo. Oké, okay. tot straks. Doei doei. doei. Dag. Oh, die hebben we al gehad. Oh. <laughs> Dat moeten we niet doen. Want dan wordt alles... Uh, een beetje onhandig. Dames en heren. Ja, De leukste muziek In hier my wel. Mind, I'm gone Even terug. Dan loopt het helemaal uit de hand. In my mind I'm gone Carolina. Can you see the sunshine?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 You're appear appearing now, I'm crying james taylor bij ZFM en Carolina uh, om caroline on my mind de mooiste platen natuurlijk en we hebben weer iemand aan de lijn. En dat is Kim Goranson. Hallo, Kim. Nee, Kim is er niet. Ach, jeetje. Kim? Ben ja. Je ja, wel. Hé, hey, ja. uh, uh, nou, een hele goede middag. Uh, ja, welkom goedemiddag. Bij, bij ZFM. En uh, ja, je bent hier uh, live in de uitzending. En uh, waar ben je op dit moment? Natuurlijk, ja, Nou, ik ben gewoon thuis. Oh, je bent thuis. En uh, ja, ik... ja, je bent, je bent medewerker van het, van het Rode Kruis, vrijwilliger. Ja, klopt. En wat doe je allemaal uh, als vrijwilliger bij het Rode Kruis? Ja, ik ben nu sinds een uh, jaartje lid, denk ik. Uh, afgelopen jaar voor het eerst een beetje meegedraaid. Uh, inzetten meegegaan. Dus ja, superleuk. Een beetje ja, mensen helpen, helpen. Ik heb bijvoorbeeld Timmerdorp gehad. Dus als mensen dan een splinter hadden, even helpen. Ja, ja. Dus kleine dingetjes nog. Kleine dingen. En nu? En, en nu? Want... Ja, nu. Uh, ik heb me opgegeven. En... Uh, Sorry, ik hoor mezelf door mez... Ik ga heel even mijn geluid zeggen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, zie nu. Ik werd gebeld door Grace. Uh, die komt straks, volgens mij. En uh, zij regelt het allemaal. Mm -hmm. En uh, zij belde dat een mevrouw geen boodschap meer had. Ook niet meer online kunnen cellen, Want dat is natuurlijk allemaal... Uh, iedereen uh, gaat er los op. Dus zij uh, had hulp nodig. En ik ben langs haar gegaan. Uh, boodschaplijstje uitgewisseld. Boodschapjes gedaan. En uh, ze was super blij. Nou, dus dat is uh, mooi om te doen. Ja, want ik heb uh, begrepen dat jullie ook een uh, telefoonnummer hebben voor mensen die uh, hulpvragen hebben en uh, hulp nodig hebben. Ja, dus als mensen hulp nodig hebben, kunnen ze bellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, misschien <lacht> dus jij wel. Even kijken, nou, uit mijn hoofd zeker niet. <lacht> uh... Ja, er lig, liggen hier heel veel papieren. Uh... Nee, we komen, ik, ik kom hier zo wel even op terug. En, ja, en, uh, ja, dus uh... mensen kunnen bellen. Als er iets is, en weet ik dat ze durven niet naar buiten. En uh, ze kunnen de hond niet uitlaan. Of ze kunnen geen boodschappen. Iets. Dan uh, kunnen we helpen. Mm -hmm. en, dat, uh, en... Dat, en dat regel jij dan? Nee, uh, Grace regelt dat. Uh, ja? uh, we zijn met een groep vrijwilligers. Oh. En bij haar komen alle binnen. En... Uh, op het moment dat die binnenkomen gaat zij uh, koppelen, zodat uh, mensen geholpen kunnen worden. Oké, okay. nou dat is best een uh, hoop werk, denk ik. Ja, ik denk het ook. Dus uh, het enige wat ik in dat opzicht doe is uh, helpen. Dus mm -hmm. uh, op het moment dat zij hulp nodig heeft met iemand die ze kan regelen, dan uh, belt ze en vraagt ze of jij dat op je kan nemen of je er met een tijd voor hebt, want sommigen moeten misschien werken. Mm -hmm. Dus uh, en dan kan je accepteren. Nou, dat is, uh, dat uh, ja, ik vind het fantastisch hoor, wat jullie doen. En uh, nou ja, de, de hele uh, marathon is natuurlijk gericht om uh, geld op te halen voor, uh, voor het Rode Kruis. Want uh, ja, geld hebben jullie natuurlijk altijd wel nodig, hè? Ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen die geregeld moeten worden. Niet alleen in Zandvoort, maar door overal. Er moeten zoveel projecten worden nu erop gezet. Dus uh, ja, allebei helpen. Ja, uiteraard. En uh, nou ja, wij zitten dan op uh, Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. Daar kunnen mensen op storten. En uh, ik hoop dat dat uh, in grote getallen gebeurt. Zodat jullie weer een klein uh, beetje uh, verder kunnen. En uh, dat jullie weer een paar stappen kunnen maken. Ja, precies. Alle beetje helpen. En iedereen die hulp nodig heeft, zeker in deze tijd, moet uh, gewoon geholpen worden. En jij gaat vandaag ook weer onderweg? Uh, vandaag toevallig niet. Ik ben gisteren nog even geweest. Wat heb je en, meegemaakt uh, gisteren? Um, gisteren was mijn vrouw... en die durfde ook niet meer naar buiten. Maar ze zat wel met... Uh, bijvoorbeeld de vuilniszakken die weggebracht moeten worden. Ja, ja. Want ze wonen in een appartement. Mm -hmm. um, en die heb ik toen ook geholpen. Eerst waren het de buren. Maar voor sommige buren is het misschien ook lastig. Omdat die ook wat ouder zijn. Dus uh, nu pakken wij dat op. Oké, okay, to top. Hé, hey, ik heb het nummer van de hulplijn van het Rode Kruis. Oh, super. Dat is 070... 44, 55, 88, 88. Ik ja, zal wel het nog wel, mee wel, wel mee een wel paar he? keer uh, noemen. Ja, ja, dus als er mensen zijn die hulp nodig hebben... en die uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat jij nu zegt, de, de, de, niet naar buiten durven... en uh, toch uh, hun, hun vuilniszakken uh, buiten moeten hebben... dat zijn maar kleine voorbeelden, maar wel heel ja, maar in belangrijk. In ieder geval is het een praatje. Ja. Het kan natuurlijk zo divers zijn. Ja, precies. Nou, ik vind het fantastisch hoor, wat je doet. Dus 070, 44, 55, 88, 88. En nou, Kim, ik, vind het, ik, heb, ik heb groot respect voor je. Ja, nou, dankjewel. Ik hoop dat uh, iedereen met me volgt. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. En ik hoop dat het, uh, dat het uh, Rode Kruis uh, heel veel uh, uh, goede dingen kan doen... van het geld wat wij uh, uh, hopelijk ophalen. Ja, dat moet zeker uh, mogelijk zijn. Nou, doe het in ieder geval, uh, doe je best. En uh, uh, zet hem op, zou ik zeggen. Ja, super, dankjewel. Oké, okay, dag Kim. Bye. bye, bye. Dat is Kim van het Rode Kruis. There is freedom within. the is freedom Try to catch the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 Stream, over. ZFM. De Samenwerking met NH Nieuws en 105 Haarlem. Een marathonuitzending tot 9 uur vanavond om geld op te halen voor het Rode Kruis. Op Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. We hadden net Kim aan de lijn. En Kim is degene die ja, mensen helpt. En er is ook een, een, een hulpnummer van het Rode Kruis. En het is 070 -44 55 -88 en als je echt in de problemen zit of je moet boodschappen hebben... of je weet iets niet of je wil een praatje hebben... bel dit nummer en dan word je geholpen. En dat is natuurlijk fantastisch wat er allemaal gebeurt. En ook in Amerika is het leed en ellende natuurlijk. Behalve het feit het corona-benefiet-evenement... One World Together at Home... waar in de nacht van zaterdag op zondag zo'n 100 artiesten mee is bijna 130 miljoen dollar... Uh, gedoneerd. Nou, dat is toch fantastisch. Hè? Ja, dat, uh, dat is ook uh, bijzonder nodig om dat allemaal uh, voor elkaar te krijgen, want anders uh, gaat het enorm mis. Bijna. Soms gaat de ene starten en dan wil de ander mee. Het zijn net mensen. Hier is Wings. Of hier zijn Wings. Hoe moet je dat zeggen? De Band on the Run met Paul McCartney. Bij ZFM in Zandvoort, de radiomarathon, twaalf uur lang, op jouw radio. Stuck Gardny, hij is reeds 78 en treedt nog steeds op. Nou, deze periode even niet. Maar dat heeft hij, uh, uh, ja, dat heeft hij natuurlijk tot, uh, tot uh, voor kort nog gedaan. En, en uh, ja, onvoorstelbaar. Wat een artiesten zijn dat. Uh, als je een plaatje wil aanvragen, uh, dan kan dat. En uh, dan kan je even appen op uh, 023 573 0393. Of bellen. Uh, kan ook. 023 573 0393. En uh, als je geld wil storten... meteen uh, dan doe je dat op Giro 7244... met vermelding Actie Zandvoort. Natuurlijk voor uh, het Rode Kruis. Het goede werk van het Rode Kruis... wat we ja, allemaal moeten steunen. En uh, het is echt uh, de, de, ja, bijzonder, uh, bijzonder de moeite waard om, uh, om dat te doen. Want uh, ja, dan uh, halen we met z'n allen zo snel mogelijk... de corona de wereld uit. En dat zou fijn zijn... Want het is niet fijn hoor, corona. Kan ik je vertellen. Ik heb het een beetje gehad. Nou, een beetje. Het is best pittig. Hier is Fleetwood Mac. En de chain. Maar wel de 2004 remaster. Hè? Niet zomaar iets. Huppakee. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis op giro nummer 7244 ten name van actie Zandvoort. on Bluetooth Mac uit uh, de tachtige jaren. Prachtige plaat, prachtige plaat. En natuurlijk alleen maar een leuke plaat hier bij uh, ZFM. En uh, ja, je kunt de hele dag muziek aanvragen voor het goede doel. Bel of app op het nummer 023 573 0393. Dus ja, dan zoeken we hem op en dan gaan we hem draaien. En hebben we natuurlijk ook nog de hulplijn van het Rode Kruis. 070 44 55 88 88. Als je uh, zeg maar, uh, echt hulp nodig hebt. Als je boodschappen moet doen die je niet kan. Of je we durft er niet uit. En je vuilniszak staat nog binnen. Wat uh, gisteren gebeurd is. Uh, bel dat nummer. 070-44-45-8888. -88 en uh, ja, het Rode Kruis helpt je. En uh, het Rode Kruis is natuurlijk een fantastisch verhaal. Fantastische onderneming. Hier is Wichita Total Line. Van Glen Gamble van best wat jaar geleden. Ik ben een lineman voor En ik a tall lineman is still on the line. I know I need a small vacation but it don't look like rain. If it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. you. Bij ZFM en de Wicherton Lyman. Krachtige plaat. Jaren geleden. Ik denk uh, begin 70 jaren. En uh, ja, wij zijn hier om uh, geld op te halen voor uh, het Rode Kruis uh, Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. Dat doen we in samenwerking met uh, Noord-Holland Nieuws en Haarlem uh, 501. En dat zijn uh, toch wel hele leuke en mooie. Hi. Dat zeg ik, dingen. Laatste vraagplaats voor het nieuws. Hier is Kate Bush. Ik realiseer dat hij er is als ik het licht uitzet